En we zijn weer in het tweede uur land van Knockout FM. Peter Lutz, featuring Jerry Can't Fight This Feeling.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 Ja, wat zou je naam nou nog zijn, hè? Ach, hè? Hey. Mijn naam? Weet je wat mijn naam is? Mike! <laughs> ja, ik Oh, je Kevin. Kevin. oh, Kevin. Kevin. oh Mike! Mag ik wat vragen? Hè? Tuurlijk. Kun je hem iets naar beneden zetten? Tuurlijk. Oh, nu mag jij, mag jij het een keertje doen, hè? Ja. Hoe, ja, weet, je, hoe vind je dat nou? Een keertje uh, naast. Eh, ik vind het nog steeds lekker. Ik. Uh, ja, ik hij vind is nog daar begonnen? zitten. Ik ben hier begonnen op dit hoekje. <laughs> het is weer wat anders, hè? Nee, voor mij is dit niet anders. Het is eigenlijk. Uh, ja, een je, je, beetje staat, vertrouwd. je staat altijd hier, oh. Ja, maar ja, ik ben niet anders gewend geweest altijd. Ik heb overal in deze studio gezeten. Onder de tafel, op de tafel. Ja, daar gaan we niet over hebben. Dat gaan we over <lacht> mijn uh, top 5 <lacht> hebben. Mike, Mike. Mike. <lacht> dat leggen we de zo nog wel even uit. Nou, dat denk ik nu liever niet. <lacht> nee, nou, nou... Het is elke week weer wat leuks. Want dus elke week denk je... Ja, wat moet je nou doen? En nu heb ik toch weer zo'n geniale ingeving gehad. De tell, meest bekende beke bekeken Amerikaanse programma op de Nederlandse tv. Kom erop. Hoe komt die Amerikaanse erop, series. Ja, precies, precies. Op nummer 5, Grace and Enemy. is wel heel raar, hoor, dit. Rustig maar, rustig maar, okay. Kevin. Ja, maak me nee, niet Het is allemaal ik gecontroleerd. Ik hè. Ik krijg helemaal niet gestrest. Nee, op nummer 5, um, Grace and Enemy. Oh ja, Zo, sorry. we zitten op een... <coughs> ja, nee, de, Nummer 5. Mijn keel zit een beetje vast. Hallo, honing voor je pakken straks. Ja. Hallo? Nee, dus nummer 5, uh, Grey's Anatomy. Is te zien op... Um, Anatomy. Ja, nee, Grey's Anatomy. Oké. Okay. Zo zeg je het, hè. Waar is het ook weer te zien? Volgens mij RTL 5. Nee, Net 5, Net 5. Net 5. Oh, net 5. net 5, dat bedoel ja. ik, maar ik zat uh, dicht in de buurt. Komt het goed. Het is een uh, ziekenhuisserie. En ja, er gebeuren allemaal dingen. Het gaat een beetje om uh, Meredith Grey. Ze begint het eerste seizoen als co-assistenten en zij werkt zich, naarmate meer seizoenen werkt zich meer omhoog. Ja, het, ja, ik moet zeggen, het is echt een vrouwenserie, maar het, ik is, wel wat, hè, het is wel serie. leuk. Ja, Als ja, je leuk. het begint te kijken, dan is het wel leuk. Ja. Je moest je zeker opschrijven onder dwang van je vriendin. Uh. Nee, totaal nee. <laughs> nee, nee maar nee, ik moet ja, heel eerlijk zeggen, ik ben geen vrouw, maar ik vind het wel een leuke serie. Ja, het is een leuke serie, ja. ja. Het is echt een leuke serie. Ik heb nog nooit gezien. Niet? Ik, ik hou niet zo van ziekenhuisseries. Uh, nee, dat weet ik. Hallo? Nou, <laughs> op, uh, <laughs> op nummer vier uh, CSI. Yes. Ja, op nummer vier. Je, je hebt er zoveel. Ja. Welke CSI vind jij nou het leukst? Nou, ik vond in het begin uh, gewoon CSI het leukst, omdat die Klopt. begon met Grisham en, en zo. Ja, maar ja. nu vind ik volgens mij CSI New York het leukst. Ja, die vind ik inderdaad. Nee, het dan, vind... dan moet ik heel eventjes niet discrimineren, maar dat is met die zwarte man. <laughs> ja, nou, maar hij is uh, dokter geweest en die. hij is bij de politie gegaan ik ken ook negroïde man zeggen dan. Ja, maar... Hoor je dat uh, Nicolette hè, van BNN, die heeft er ook eentje gespeeld. Ja oh, dat klopt, is leuk. die heeft een korte rol gehad ja. Dat maar... heb ik toevallig op 101 TV gezien. Oh. Maar <laughs> ik, vind, uh, ik vind CSI Miami het leuks, met Horatio. Ja, ja dat is ook leuk, maar ze zijn allemaal een beetje leuk. maar Het is, te... Het is te veel, het is te veel, <laughs> het is te veel. tegenwoordig. Dus crime scene <laughs> op 4, op 3 Bones. Yes, lekker wijven dat zeg, godverdomme. <laughs> sorry. Hallo? Ja nee, sorry, ik vind het <laughs> gewoon een mooie vrouw. De, uh, oh, sorry, ik ik ik waard nodig. Ik zeg niks <laughs> Dat uh, wijst voor zich Nee, uh, het is een uh, goede serie uh, 2005 uh, is hij uh, Pas in Amerika gekomen En de schrijfster, dat is wel grappig Dat heb ik vanmiddag toevallig nog gelezen Die zei uh, Zij ze heeft maar geschreven Omdat ze CSI niet eens meer kijkt Omdat ze de waarheden die ze daar gebruiken Voor lijken Om uh, de sexy te doen Dat dat niet waar is Dus daarom heeft ze Bones maar geschreven ja, iedereen heeft wat in zijn dus vrijheid uit te doen. Niet, ze vindt het ook niet leuk om het te kijken, zie je Dat kan. maar Bones vindt ze super. Nou, wat jij dan zei, uh, um, <laughs> ja. wat ik volgens mij voor jou op nummer 1 had gezet, uh, je wat? staat op uh, 2. Ja, of, of waren we daar nog niet? Sorry. Nee, ja, ik wou nog wat zeggen over die speelster, maar oh, ja, ja. zeg oh, het maar, ik, uh, weet, hoe heet ze? Jij weet hoe ze heet. Ik weet hoe ze heet. Brennan. Kip. Kip mee. Nee. In Amerika heb je het, hè? Temperance Brennan kip. heet ze. Dat is net normaal, hè? Ja. Sommige mensen eten Kip. Ja, maar dat is ook leuk. Kip. Nee, het gaat natuurlijk om uh, Temperance Brennan en uh, Sealy Booth. En het is wel grappig, want die hebben altijd weer... ...spanningen. En het, het, ja. het komt er nooit van, omdat ze daar geen uh, collega's meer mogen zijn. Op nummer 2, net in Nederland, een superhit Glee. Ik weet niet. Kijken jullie het, jongens? Ik heb het één keer gezien dit. Ik heb niet? het alleen bij jou op de DVD gezien. Ja, nee, Het begint e me wel. Het is echt super. Het gaat over een, uh, een school in Amerika. En Glee is een uh, soort koor. Uh, wat allemaal hippe dingen doet. Zoals mashups. En gewoon, gewoon een allemaal... leuke musical groep. Met, ja, allemaal nerd... eigenlijk... ah, met allemaal nerdjes. Nou, niet nerdjes. Want er doen ook... Uh, ja, het is wel Een de, de meest laagste iets wat je kan doen in Amerika. Maar het is wel heel... Ja, ik vind het heel vet. Ik, ik hou er wel van. Ja. Op RTL 5, hè. Elke dinsdagavond half negen. Ja. Ik uh, heb het liever op DVD. Want dan kan ik het lekker uit elkaar zien. Precies. Ja, ik heb het, uh, ik heb het op uh, DVD. En wel, iedereen uit de kast. Iedereen. Uh, heeft wel eens op Broadway gestaan. Of is al bezig met music ja, musicals. En zijn ze wel jong. TV's en zo. Ja, het zijn echt... Stuk voor stuk allemaal goed. En mijn, mijn held, dat is die, uh, de grote man van de Gleeman. Oh. Nee, niet, uh, niet Kurt, Kurt is een beetje de homo, uh, nee. En dan op nummer 1, ik oh. heb het op laten zoeken. Ik op dacht het, en ik dacht, nou ik ga het straks zoeken, maar mijn vriendin die heeft het opgezocht voor me. Op Dankjewel uh, Amber. Op nummer 1... <laughs> Hé, hey, ik heb, heb eindelijk vriend, iemands vriendin in de naam goed. Goed hoor. Hey, mag gezegd worden? Dat ze altijd. Want ja, ik vind maar dat zijn er ook heel veel. En, maar op nummer 1 <laughs> is de <the> Mentalist. <laughs> nou, nah, dat is echt... Oh. Die hebben 1, nog wat kijkers of zo. Mm. Nou, dat is niet zo heel veel. Nou. 1, nog wat. Dat is volgens mij nou. 1,7 toch? Ja, 1,7. Kun je nou één persoon in... 1 zevende persoon kun je... <totst> Oh, je bedoelt 1,7 miljoen. Ja, precies. Maar oh. ja, dat All was hem. All in. Tot zo. daar nou echt over dromen? Ja, was het nog maar een droom hè Ja, maar gelukkig is het echt. Gelukkig wel. Just a dream van Ellie Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Sorry. <laughs> Hallo? Dat, was, dat is nog echt een goede poep. Dat, meen, dat maakt er niet uit. <laughs> Mike, hey. Mike, dit is een filler. Dit is ja, een filler? Oh. Dat weet ik, maar ik sta nu niet achter de knoppen dit keer. Nee, so, ik wist het, want dit is mijn top 5 liedje. Don't blame me. En, uh, ik, ik mag ook een keer, ik wil even mijn, mijn momentje van Ja gaan. nee, ik, ik, ik weet niet of ik het gezegd heb, maar we hebben een nieuwe item. En dit keer is het Robby. Rob. Hallo, mijn naam is Robby. Robby, uh, brand los. Ik, ik heb er zin in. Nou, zal ja, ik eens even beginnen. Ik, ik laat jullie altijd de leuke dingetjes doen. Hè? Ja, maar doe jij maar nou ik, eens. Ik, ik, ik wil ook een keer wat doen. Ja. Doe jij eens wat. Vertel eens wat. Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> ja, nou, ik heb een, uh, weer wat leuks. Ik uh, heb het foute minuutje Of foute minuutjes. zal ik het zeggen. Ja, het zijn er vijf, dus uh, brand los. Gaat hier aan die knop? Nee, zitten. ga maar verder. Stoor je uh, niet de mic? Nou, ik ben uh, zetvoort.nl af, afgegaan. Oh, wat leuk. En daar zag ik een, uh, een artikel. Ik zal hem even voorlezen. Lees hem eens voorop. Dat is uh, iets heel raars in. De brandweer van Zandvoort is zondag omstreeks 11 uur gealarmeerd. voor een klein brandje bij Circus Zandvoort aan het Gazuidsplein. Dus dat is gisteren. Oh. Bij aankomst bleek het een leuk brand. Dat je dat zegt. Was ontstaan in een prullenbak. door welke. ...welk door de uh, medewerkers van het casino werd geblust. Nadat de controle door enkele spuitgasten werd uitgevoerd... ...konden deze weer routoneren. Eh, uh, Rob? Ja? Waarom staat spuitgasten in... Dit uh, letter? Ja, nou, letters? dat wil ik zeggen... ...heet dat geen brandweer? Ja. <laughs> ja, dat is een beetje leuk voor Spuitgasten, ik, ik zie ze niet spuiten... Ehh, het is een beetje rond te rukken daar ook. Ja. Uitrukken, spuitgasten. Ik Frank vind het eigenlijk heel merkwaardig. Daar. Ja, nee, nu je het zo zegt. Wat goed dat je daar ook voor hebt. Ja, applausje. Meestal heb je daar een knopje voor. Dan hoor je allemaal Jij la, je kijkt te veel iCarly. Uh. <laughs> <laughs> Wat doe je? Nee, Oké, okay, en nee, nou even. heb ik je... Van en een paar artikeltjes verder... Ja? ...staat ik bij de vrijwilligers van de Zandvoortse Range Begade... zes zondag omstreeks... ...half zes, allemaal gisteren... Uit het ...uitgerukt... <lacht> ...naar het strand van Zandvoort. Het <lacht> wel weer de kerst op de slagrand te <lacht> dit dit. Daarom zonde. mijn foute in. Kom, we gaan verder. Ja, Ter hoogte van uh, Hotel Bouwers Palace... ...werd door een voetganger een surfplank aangetroffen. <lacht> Deze belde direct naar de meldkamer. Weet begonzen niet wat het nummer is. Welke de rengsbrigade. En de politie ter plaatse lieten gaan. Nou, zo weer... Uh, <lacht> twee uh, voertuigen en een boot van de brigade rukten uit. Bij aankomst werd er door de rengsbrigade geconstateerd. Nou komt het kutste <lacht> van zo'n melding. Dat het om een zeer oude surfplank ging. Nadat de surfer... Nadat de surfers de hulpdiensten tipten dat de, surf, dat de plank er al de hele middag lag, werd er een actie opgezet. gezet. Uh -huh. Actie stopgezet. Eerst is het een zeer oude surfplank ja. En daarna is het een surfplank die er al in hele Eigenlijk middag heel lag. Stom, maar Voor hetzelfde geld is die gozer misschien wel, wel twee maanden geleden van of zo. We hebben ze nooit maar, in de plank gekeken. Maar deze wil ik zeggen. De, meest, de meeste meldingen in Zandvoort zijn gewoon loos. Dat blijkt nou weer. Dit is alleen al wat ik op zet het las. Allemaal loze meldingen. Ja, daar heb je wel... zand voor het En uh... doet... Hallo? Ja, oh, oh ha hij doet hallo? het nog. Hallo? Dit ja. doet het nog. Nou vraag ik de luisteraars... Of luisteraar... Even op Google Maps... Even de routebeschrijving. Want als jij van China <laughs> naar Japan wil... Als je van China naar Japan wil... <laughs> dan moet je toch echt een maand gaan uitrekken. <laughs> Want uh, Ja, dan schrijf je gewoon bij je routeplannen, de <laughs> oh, <je> routebeschrijving <laughs> op Google Maps schrijf je gewoon China, van China naar Japan. Oh jee. Dat, dat en klinkt en, al uh, leuk, ja, alleen al dat, dat, dat klinkt idee. klinkt leuk. Ja. ja, dan denk je van normaal. Zullen we anders gaan we stukje voor stukje vollezen Want ik nee. denk die je gewoon, je hebt een tyverslag. Echt waar? <laughs> en dan komen we bij <laughs> punt 41. Sla links af bij... Nee, Het is is he. he. En dan... En dan... De atavita. Honde atavita. <laughs> bij nummer 41 <laughs> staat dan... Dat, dit lees ik letterlijk van Google af. Steek met een jetski de Grote Oceaan over. <lacht> en daaronder 782 kilometer. Ja, doe dat maar even met je jetski. God, nou, ik zo. hoop dat ze een tankstation onderweg hebben. Want ik uh, <lacht> ga nu redden. Op zo'n eilandje, zo'n Boren eilandje Zo'n bore eiland, ja. <lacht> Tanken oh, voor boten. Oh, oh, oh, dus oh. ja, oh. dit was... Nou, met de jetski naar Japan, ik heb het nog nooit gedaan. Nee, ik vond het ook. Uh, ik hoor toevallig op de radio. Ik denk, nou, dat moet ik natuurlijk ook even melden. Uh, <tie> dit is toch <het>. wel. <tie> dit gaan we gewoon elke week doen, joh. Dit is wezenlijk gewoon. Heerlijk, van van heerlijk. <tie> Wat zouden ze eigenlijk van Nederland, van Nederland naar Engeland toe hebben bedacht, jongen, over de zee heen dan? Daar ben ik toch oh mijn god gans benieuwd per, naar. Per vliegtuig <tie> is dat gewoon. <tie> nou, nee, maar voor Japan hebben ze al zoiets achterlijks bedacht. Dus voor onze Hollanders moet dat nog veel erger wezen. neer nergens op. Gaan met de fiets. Gaan we met de versteek over de Noordzee met de fiets? Ja, maar je kan, uh, het is een tunnel, hè? Ja. Dan met de auto. Dan moet je naar, uh, volgens maar mij, moet je in moet een trein. moet je naar Parijs rijden. En dan nee, dan naar Parijs. Frankrijk in een puntje van Of ja, Frankrijk, dat bedoel ik. Ja, dat was dat niet is... Parijs, was volgens mij uh, zuidelijk, nou ja, zuidelijk. Nee, ergens in Frankrijk. Ja, ik... Bretagne was het volgens mij. Ja, Bretagne ligt namelijk aan de zee. Wat? Bretagne ligt aan de zee. Je, hoe heet het? Je hebt een punt van Engeland naar Frankrijk, daar heb je. Het kortste punt, daar ja, zit een ja. tunnel ja, en daar kun je, je met je auto in een trein stappen. Ja, okay. Nou, dan denk ik dat ik wel weet waar ja. dat ligt, ja. Is dat met een trein? Ik kan met een trein. Oh, ook. ik dacht oh, je dat het een boot was. Je kan ook met de boot? Nee, met een trein. Oh, dat klopt. Ik liever met een trein. Maar hoe doen ze dat dan? Hebben ze dan ook van die, uh, van die stroomkabels uh, aangelegd? Natuurlijk, ja, ja, ja, gewoon dat dat is een allemaal gesloten. Gewoon de rails. Ja. ja ik uh, ben zo blond als een pukkel jongen. Eh. Hallo? Ja ik dacht het er wel niks van Leuk uh, kanariepietje ben jij ja, dat Maar uh, dit was dus de introductie van mijn een nieuwe rubriek Dus elke week uh, ik, uh, ik ga mijn best doen Iets met spuitgasten uitrukken En uh, ter hoogte van <laughs> Ter hoogte van jetski 48 op 782 kilometer Gaan we even naar Japan ah. Nou Heerlijk. dat is gezellig Maar ik uh, moet zeggen, wij doen wel veel met water deze week nou, dat we, we, mij. We, we kunnen het wel gewoon een keertje doen maar zolang onze vrienden van Zetvoort.nl van die leuke dingen schrijft, ja. dan heb ik wel wat te vullen. Jongens, uh, blijf zo doorgaan. <laughs> oh oh oh, dus, uh, nou, dit is wel echt een waterige uitzending zo. Ja. Met Sorry. allemaal een hoogtepunt. Ja, we komen op uh, we hebben hoogtepunten en dieptepunten. Ja, precies. Maar weet je wat er aankomt? Jongens, weten jullie wanneer het lente is? De lente komt De eraan. De lente komt eraan, hè. Het gaat gewoon nu gebeuren. Heerlijk. Met onze jurk aan. Heerlijk. Onze Jurk is aan de <laughs> lente in. Dit, dit blijft een goed nummer. Jullie kennen het nog niet? Jongens, dit is Jurk met Lente. Als de lente komt, zal het minder zijn de pijn. Als de lente komt, ben je me vergeten als de lente komt. Geloof me maar, gaat alles beter. Ben je me vergeten als de lente komt? Geloof me maar, gaat alles beter zonder. Zingen, zacht. Als de lente komt, dan komt ook weer jouw lach. Mess it up again I tripped on my way and got kicked outside everybody is so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 sentimenteel. Ja, nee, maar Jeetje dat, dat mag ook. Iedereen morse vergeten, morse. maar uh, dit is ook gewoon een... Je hebt ook Just The Way You maar Are, stil maar... Nee. Ha. Ha. Hallo? Ha. Ja, dat was een mooie time, moet ik eerlijk zeggen. Nou, ik moet je zeggen, iedereen Kef. is Just The Way You Are, maar... Uh... Ik moet toch een eeuwen? Nee, niet zo bij de hand, hè jij? Hallo? <laughs> Hallo? Even om de sfeer te oh. ja, houden. Hallo. hallo, hallo, hallo. Mario. Hallo Mario. Waa! Doe even normaal, Mike. Hey. Dit was een goed programma, maar jij gaat weer lopen kloten. Ja, ja. inderdaad. Ja, maar dat doet Mario ook altijd als hij gewoon de lucht uit wordt geschoten, of wordt geslagen of, wordt geslagen, of hij gaat dood ineens. Dus waaaaaa. Zo ongeveer. Ja? Ja, ik heb helemaal gespeeld. Kevin, hij heeft weer gebruikt. <laughs> ja. ja, ik heb een de gescheiden, jongen. En wat? En, en wat heeft hij gebruikt? Maar uh, het ja. komt er weer een beetje ten einde, jongens. Ja, nog vijftien minuten. Hè? E hebben, we, hebben we een uh, leuke voorspelling alvast van voor volgende week? Ja, heb je een leuke voorspelling voor volgende week, Mike? Heb ik een leuke voorspelling voor? Meestal voorspelling ben jij de laatste de die het gevraagd wordt, maar nu ben je een keer de eerste. Nou ja, leuk is anders. Maar vertel die voorspelling. Ja. <laughs> Over, of ik nog wat te doen heb uh, aankomende ja. week. Naar, naar, nee, wat, wat, wat we in ons programma hebben volgende week ik, ik, ik ben programma? niet geïnteresseerd wat jij doet volgende week Ik wil gewoon weten wat ik volgende uh, week moet je, horen Dat zeg je nou hè? dan staan ze ook buiten de studio. <laughs> je Wat ga de de wat ga je doen Ja, wat, wat, um, uh, wat uh, gaan we volgende week doen jongens Volgende week, ja wat voor speciaals heb ik eigenlijk in petto ja, Wat is het we, volgende week Ja Pinkster Nee Drie nee. koningen nee. Ja, ik lees de Bijbel niet. niet dat is 6 januari. er Kijk, ga zonder maar kijken. <laughs> ja, maar dat is niet erg. Ah, Oké. Okay. Nee, maar nee. wat. Uh, hebben wij nog iets. Uh, is er ik, nog een speciale uh, feestdag? Nee, hè? Nou, volgens mij is het volgende week de eerste. De eerste van de eerste? Ja. Oh, dan heb jij sowieso een leuke start. De eerste nou, van de eerste? Wat is de eerste van de eerste? <laughs> de eerste van februari. Ja. Ja. De eerste Lijken van de uh... tweede eigenlijk dan. Dat betekent ja. dat het nog 18 dagen duurt, dan ben ik jarig. Altijd leuk. Altijd yeah. gezellig. Ik ben erbij hoor, dus je ja. kan met mijn inventaris. Mail me uh, dan even. Ja, sorry. Ja. Ah. ja. Ik denk, zie je nu. Wat heb ik nou gezegd in de mail? Niet mailen is niet aanwezig. Oh, oh dan mail ik je straks. En <laughs> jij je ook, uh, Boulay. Okay, Oké, dan moet ik even kijken naar mijn mailbox. Jongen, joh, dat moet je gewoon elke dag <laughs> dan Moet je gewoon elke dag maken. Ik heb twee e-mailadressen, dat gaat ook altijd. Ik, ik heb ook. al mijn, uh, mijn top 5. Ja. Uh, heb ik in mijn hoofd zitten, dacht ik. Mhm. Mm mm. Is het alweer zes weken later, want dan kun je weer filmpjes doen. Nee, niet zes weken, hè? Oh, Jawel, dat heb je nee, vorige week Nee, vijf gezet. maanden. Oh ja, en, zes, één keer de zes, zes maanden, zes ja, maanden. Dus één keer in de zes maanden. Nee, uh, Ja, oh, ja. Uh, deze week... Tron komt uit. Ja. Op, uh, mm. In de bioscoop. Mm -hmm. Dus uh, dat uh, weten we dan ook weer. Ik ben benieuwd. Ze uh, geven een goede kritiek op. Dus. Ik weet niet eens meer wat met de vijf is. Ik had het in mijn hoofd. Nou, dat is gewoon nog steeds een verrassing dan. ja. Oh. <laughs> het blijft leuk. Oh, leuk. Ik, uh, ik ga weer lekkere Google Fails opzoeken. Ja? Ga je dat weer doen? Ja, lekker. Ja, het is wel, ik moet je eerlijk zeggen, het is wel grappig. Ja. Niet, niet leuk genoeg dus. Jawel. Oh. Jawel. Ah. Jawel, ik heb... Uh, zag, zag je me niet verdwijnen onder de, de tafel. Hebben jullie trouwens voor deze week, ja. aankomende week, nog leuke plannen, plannen nee. of gewoon plannen? Nee. Dat zie ik Ik ben vrij, dus ik ja. zie het Oh, jij ja, bent vrij natuurlijk. Je hebt uh, vakantie. Ja, en, uh, vakantie, hè. Nee, Nou, man. ik moet je eerlijk zeggen. Ik wil nog op of vakantie. Ja. De uh, rust komt weer een beetje terug in mijn leven. Nee, nee. Ik heb nog maar twee weken vrij en dan uh, moet ik weer werken. Woe, hey, ik ga er eventjes body. aan uh, aan, werk, of, uh, aan wennen. Ga ja. ik jou zien op school? Oh, mijn god. Ja, we gaan gewoon weer twee gaan in we, naar school. Gaan we gaan wel zuipen <laughs> in de pauze. Jol. Even lekker oh, yeah. twee uur voor mijn fasie. Oh. Oh. Nou, ik denk dat ik daar niet blij over met mezelf. Ik hoop dat mijn chef niet luistert, maar het is een hele... in de pauze. <laughs> <laughs> ik doe mijn proefwerk een stuk beter. <laughs> ja, zijn huiswerk ook met een vleswijn ja, ernaast. Ik is het uh, allemaal gaat op school. Ja, dat komt helemaal goed. Morgen even bellen. En dan, uh... en dan staat daar in die klaslokaal... That man. Die ene man. Die ene man. En dan Carol Emerald. En dan Carol. Ja, ik sta die ernaast. We leven met haar mee, want ze heeft een poliep, poliep op de. We houden van je. Net zoals Jantje Smit. Ja, Schmidt, ook ja ik hoop dat het weer goed gaat. Wee. Hey, tot, tot volgende zo. week. Tot volgende week hoor. Max nou, je zo nog wel Hallo, Wat is Wat dit is kan zin. gebeuren. Hoe, hoe, hoe kan dit nou jongens? Ja, waarschijnlijk gewoon iets fout gaan, maar ja, dat, dat kan gebeuren, daar kun je niks aan doen. Dat kun je niet voorspellen. Hallo? Heel leuk. Nou, ja, dan gaan we maar verder, hè. Dan ga jou vangen uit jouw val. Catch ja. your val. Uh, Klok, denk ik nog even gedaan zeg. Ja, ja over een minuutje of drie. De naar vaksen, van, ja. Hoi. Ja, daar zijn we nog heel even. Hallo. Want het is uh, bijna elf uur. Het is bijna slaaptijd. rond Bij kroegtijd. We moeten nog veel bespreken. Volgende week zijn we er gewoon weer. Vooral de bar battle even bespreken. Ja. Tja. Trouwens, dat zijn wel onze plannen dus eigenlijk voor deze week. We hebben sowieso een bar battle uh, om te bekijken. Ja. ja, ja dus het komt helemaal goed, jongens. Ja. Nou, ik zou zeggen, jongens, dank voor deze avond. Tot volgende week. Ik ga ja, ja, mezelf ook. ook weer bedanken. Dankjewel Kevin. Alsjeblieft Kevin. Ja. <laughs> en uh, en uh, we zien uh, jullie graag in het dorp. En uh, we gaan er gewoon weer een feest van bouwen deze week. Ja. Ja. Hey, tot volgende week tot dames volgende heren. Week. en heren. en volgende ja. de tijd van ja. ons leven. Geen nog even van de... Laat maar. Blackout peace. Mike bring mij even. This is international. Big mega radio smasher. I... Uh, hey